Zal ik spreken over Pardes? Pardes is één van de vele Joodse Bijbelstudiemethodes. Maar Pardes is heel eenvoudig. Pardes bestaat uit vier lagen. Daar zal ik zo meteen wat dieper op ingaan. Al die andere Bijbelstudiemethodes om gewoon wat dieper te graven, diepere analyses te doen, ja, die zitten wat ingewikkelder in elkaar. Die behoren vaak ook tot het gebied van wat heet rabbinica, hè? tussen rabbijnen onderling en het weer en uh, het opnieuw uit elkaar halen en weer in elkaar proberen te zetten en, en teksten met elkaar controleren. Nou, er zijn heel veel manieren om de Bijbel te bestuderen, daar zal ik u niet mee lastig vallen. Pardes is één van de meest eenvoudige die in ieder zo kan leren en kan toepassen. En ik ga dus vandaag ook Pardes toepassen op een tekst uit de Torah, die zeer tot de verbeelding spreekt, uit de uh, Parashat Rukat. En een voorbeeld uit de Brit Garasha. En dan zal ik u laten zien hoe het werkt en daarmee u ook bemoedigen om Pardes proberen uh, toe te passen. Pardes is acroniem voor Pashat, Remes, Derash en Sot. Vier niveaus van bijbelstudie en verdieping. Het is misschien wel aardig om te vertellen dat uh, ja, in joodse kringen zeggen we dat christenen, hè, of mensen die niet uit een joodse cultuur uh, komen, maar wel godsdienstig zijn, de peshat hebben. En de peshat is zeg maar de letterlijke betekenis. Je leest het en zoals het er staat geschreven, zo moet je het accepteren. Wat er staat geschreven, de letterlijke betekenis. Dat is peshat. Dat is ook de betekenis van het woord peshat. Peshat betekent oppervlakte. Dus bijvoorbeeld, Brezit 1, vers, uh, vers 3. In het begin schiep God de hemel en aarde. Dat betekent dus dat er een God is. En dat hij hemel en aarde geschapen heeft. Je leeft het gewoon zoals het er staat. De remes betekent hint. Remes is de tweede laag, is de laag van de algorieën, de parabelen. Wellicht uh, komt u meteen uh, in uw gedachten de parabelen van Yeshua. Hè? Maar dat zit een beetje tussen Remes en de Raj in. De Raj is weer de diepere uitpluizen van zaken. Maar zo ziet u dus hè, hoe joods Yeshua dus is geweest en nog steeds is. Hè? Dus de, de, de, de uitlegging. Uh, Remes is dus eigenlijk. Wat heel typisch is vanuit het Midden-Oosten, door verhaalvertelling bepaalde geestelijke principes uitleggen. Even in een nutshell. Er wordt ook vaak een poëtische taal gesproken. Dus remmes is het niveau van de allegorieën, de symbolische metaforische betekenissen. Gaan we naar de ras. Daar is betekent onderzoeken. Wat ik nu doe, noemen we een drasha. Dat is zeg maar de Joodse tegenhanger van preek. <lacht> Wij noemen dat een drasha. Iedere keer als iemand een korte preek houdt, een kort inzicht deelt over een bijbeltekst, dan is dat een drasha. Een verdieping, en dat is ook wat het woord betekent. Ook het niveau van de midrashim. Goed, nogmaals, de meeste midrashim zit een beetje tussen remes en drasha in. Hè? Er zitten vaak ook de allegorische betekenissen in vermeld. En dan het laatste niveau, zoot. Zoot is de mysterieuze, mystieke betekenis. Diepzinnig ook het niveau van diepere openbaring. Nou, ik wil er meteen bij zeggen dat zoot um, uh, vaak ook gezien wordt als het niveau van de Kabbalah omdat die zich compleet bezighoudt met mystiek en mysterieus en uh, eigenlijk in mijn optiek op een occulte manier op een verkeerde manier bezig zijn met het woord wat god ons heeft toevertrouwd vanuit hele verkeerde bronnen dus Kabbalah rust zich compleet op zout, maar Pardus hoef je niet op een kabbalistische manier in te vullen natuurlijk. Wij gaan het op een goede manier invullen. En als we op zoot komen, zult u zien dat ook zonder kabbala <laughs> kunnen we best wel zaken bedenken. Die we onder uh, dit hoofdstuk kunnen plaatsen. Uh, over kabbala gesproken. Eerlijkerwijs gezegd. Zijn er zijn heel veel kabbalisten geweest. Hè? Vanaf de middeleeuwen is kabbala eigenlijk... ...heeft een soort swoon soort, soort gekregen, gekregen populariteit, aan populariteit gewonnen. En Pardus, Pardus is een bijbelstudiemethode die officieel door een kabbalist is ontwikkeld. Maar je hoeft pardes niet kabbalistisch in te vullen. Hè? Dat, dat zal ik u laten zien aan de hand van twee voorbeelden. Dus vandaar dat ik pardes wel toepas... Het is een mooie Bijbelstudiemethode en we gaan daar lekker mee aan de slag. Goekat, de slang van Goekat. En ik heb deze, uh, uh, dit voorbeeld gekozen omdat het zo tot de verbeelding spreekt. Maar er zijn wel meer momenten in de Torah, natuurlijk. Meer voorbeelden die zo dicht, zelfs tot in het nu: hè? alles kunnen we ook in onze tijd uh, toepassen. Zo tot de verbeelding spreekt. En de, slang. de slang lijkt wel ja, een soort rode draad te zijn door de Bijbel... net als andere principes. Dus dit, dit is echt een heel leuk onderwerp om hier dieper op in te gaan. Maar, maar dit, is, dit is gewoon een heel mooi onderwerp, de slang. Als we het gaan lezen... Uh, we gaan het niet helemaal lezen... maar het staat dus in, uh, in Bemidbar, hoofdstuk 20... lees je dus dat mensen weer gingen klagen over hun toestand in de woestijn. Nou, onze voorouders, op dat moment, dan praten we over 1300 voor de gewone jaartelling. Uh, het was het laatste jaar dat we in de woestijn waren. Dat staat in een andere parashat, dat staat in Matot Masai. Want daar staat geschreven dat Aaron overleed. Nou, Aaron overlijdt in, tijdens uh, de parche gokathen. Maar in de Parashat Matot Masai lees je dus en hij overleed in het laatste jaar, in het veertigste jaar van uh, het rondtrekken in de woestijn. Dus we waren er al bijna bij het beloofde land en toen gingen we weer klagen. Toen gingen we weer klagen. Pardes toepassen. Pasat, als je het stuk leest, het volk klaagt. Waarom zijn we hier en uh, het manna smaakt niet meer en uh, we willen weg. Dat kunnen we lezen in Mimitbaar 21. Je leest vervolgens: God laat de slangen los. Mensen worden gebeten. Mensen overlijden aan de gevolgen van de beten. Vervolgens rennen ze weer terug naar Moshe. Oh, uh, vergeef ons. Uh, we willen het goed maken met God. Wil je voor ons voorspraak doen? En dan gaat Moshe voorbeden doen. En dan komt God met een strategie. Weet je wat, maak maar een slang op een paal. Daar moeten de mensen naar kijken en dan worden ze genezen. Dat is dat. kijkend naar dit standbeeld en dat brengt genezing. En dit is zo'n interessant gedeelte uit het Torah, want er wordt zo vaak gewoon overheen genezen. Maar er zitten zoveel mooie schakeringen in, zoveel verdiepingen in. Er zijn vertalingen waarin staat de koperen slang. Een andere zegt, uh, he, dat de, de bronten slangen maakt dus niet uit. He, dat is, is allebei goed. <laughs> de remes, de tweede laag gaan we toepassen. Daar kun je wel wat van bedenken. Dat is waar ik op kwam, maar u kunt misschien nog wat op aanvullende dingen komen. He, de laag van de symbolische, metaforische betekenis. Ja, er staat wel slangen, maar misschien waren het geen slangen. Er waren helemaal geen slangen. Het staat symbool voor hè, de houding die die mensen hadden. Het staat symbool voor het klagen. Het staat symbool voor uh, het, uh, het, uh, eigenlijk een vorm van godslasting. Het ontevreden zijn met wat God heeft gegeven. Dat zijn eigenlijk die slangen. En daaraan zijn mensen overleden. Of Dat gaf fysieke last. Hè, want niet iedereen overleed eraan. En die fysieke klachten kunnen ook symbool staan voor dus die woede die ze in God ook hebben losgemaakt. En zeker Moshe, die heeft ook al veertig jaar klagende mensen moeten herderen. Dus die, had het ook al helemaal, die was er ook helemaal klaar mee. En je zou kunnen zeggen, ja, die koperen slang, die slang, die kan de symbool staan voor het proces van teshuva. Teshuva is het Hebreeuwse woord voor... Bekering, zoals het vaak in onze Nederlandse vertalingen is vertaald. Het betekent omkeer, het betekent verbondsherstel, het goedmaken met de eeuwige te shuva. Gaan we naar het ras. die is wat langer. Daar hebben we wat meer punten bij. Ik heb ook dus een aantal zaken vanuit de mondelingen-traditie toegevoegd. En zo ziet u dat het verhaal dan veel rijker wordt. Maar ook echt voor ons vandaag. Want we hebben vandaag de dag ook te maken met slangen en schorpioenen trouwens. En Yeshua zei, je kunt over slangen en schorpioenen treden, weet je nog? Het is ook voor ons vandaag. Hè? De wereld wordt steeds donkerder en duisterder. We zitten te midden in een wereld vol slangen. Dus dit is het Torah gedeelte wat mij ook... Persoonlijk heel erg treft. Maar God heeft de oplossingen. God wil ons bemoedigen. En God wil ons iets leren. In, uh, door middel van de situatie waar die mensen van toen doorheen gingen. Darash, gaan we nog dieper in het woord. Dit is dus zo'n tekst waar mensen overheen lezen. Je leest: God laat slangen los. en ze werden gebeten. en een, een heleboel overleden eraan. Ze waren in de woestijn. In de woestijn zijn sowieso al slangen en schorpioenen. Je leest nergens in de Torah dat die mensen daar altijd last van hebben gehad. Ineens had men last van slangen. Dus al die tijd heeft God onze voorouders beschermd voor de slangen en schorpioenen en allerlei andere dieren die daar leven in de woestijn. Ziet u dat? Zo'n zinnetje en hij zette ze vrij. Hij zette ze vrij, want ze waren er al. Ze hadden er ineens last van, maar daarvoor nog helemaal niet. En we hebben natuurlijk op meerdere uh, momenten hebben we geklaagd. <laughs> maar God heeft ons toen blijkbaar toch beschermd voor uh, dit soort dieren. Maar deze keer zorgt hij ervoor dat we wel gebeten worden. Dat we wel last hebben van de slangen in de woestijn. En er is een mooi commentaar vanuit de Joodse traditie... Ze werden gebeten en men kon eraan overlijden. Maar het is niet zozeer de slang die dood, maar de zonde. He? En we kennen allemaal ook wat teksten ook uit de Brit Gharachia. De zonde brengt dood. Daar gaan we zo meteen ook nog dieper op in. De zonde brengt dood. En de slang is een soort instrument als het ware. Nog even, dat ben ik net vergeten te vertellen. Paarden, vier niveaus. Die vier niveaus... Wat u dan ook in uw eigen tijd op kunt komen. Wat dan ook voor diepere kennis uitkomt. Dat moet altijd kloppen met de bovenste laag. Je kunt niet zeggen de Pesat is en God schiep de hemel en de aarde. En dan de volgende laag de rem is God bestaat niet. Dat kan niet. Elke interpretatie op elk niveau moet wel op elkaar aansluiten. En de Torah, de Hebreeuwse tekst, is eigenlijk alles bij elkaar. Het is letterlijk. Maar het is ook metaforisch, allegorisch bedoeld. En het heeft ook, uh, ik geloof alles in de Bijbel, heeft ook een soort mysterieuze, mystieke invalshoek. Maar God openbaart vaak dingen. Dus vaak lees je van, dit is een geheimenis, maar ik zal het u openbaren. Dus het is allemaal alles tegelijkertijd. Dus snapt u dat joden vaak moeite hebben met christenen die zeggen van, zo is het en niet anders. En dan probeer je iets extra's toe te voegen, hè? niet iets weg te halen, maar iets toe te voegen. Nee, dat kan niet. Maar bij ons kan het wel, als het maar aansluit op al die vier lagen. Dus het verhaal van de slang is ook, is letterlijk, hè? ik geloof dat de mensen echt gebeten werden. Dat is wel echt geschiedenis. Maar het is ook symbolisch. En dan gaan we nog even dieper in op zonde. Even uit Johannes lezen. En heel veel mensen lezen hier ook vaak overheen of weten niet dat het er überhaupt staat. Johannes 3, vers 4. Dan lees je een perfecte definitie over wat zonde is. En ik lees uit de NBG, omdat ik dat nog steeds een van de mooiste Nederlandse vertalingen vind. Ja, er zijn wat oudbollige woorden, maar ik vind het prachtig Nederlands taalgebruik. Even kijken. Ieder die de zonde doet, doet ook de wettenloosheid en de zonde is wetteloosheid nou ik heb het af en toe uh, heel brutaal <laughs> uh, maar toch voorzichtig aan christenen laten lezen en men weet zich daar geen raad mee want dan moeten ze uitleggen wat wetteloosheid dan inhoudt en waarom het in de brit garasha staat dus dan wetteloosheid houdt in dat er dus nog steeds een wet is die van kracht is anders kan je geen wetteloosheid krijgen en wetteloosheid is zonde zonde is wetteloosheid of toraanloosheid, het verbreken van het verbond. En het herstelproces noemen we te shoo Een andere invalshoek, ook vanuit de mondelingen traditie, is dat de slangen een aanval waren op de kwetsbaarheid. Maar dat kennen we waarschijnlijk ook in ons eigen leven. Hè? Niemand is perfect, we hebben onze sterktes, maar vooral ook onze zwaktes. Iedereen heeft een zwakke plek. En dat is vaak de plek waar we Waardoor vaak toch zonde ontstaat, helaas. En dan probeert hij het weer goed te maken met God. Maar het is, soms is dat zo'n uh, everlasting loop, zeggen ze in het Engels. Een eeuwige cirkel, vicieuze cirkel. We worden aangevallen op onze zwakke plekken. Een andere gedachte vanuit Jodendom is, hè, we hebben de Jeetje Hara, de verkeerde neigingen. En de Jeetje Hatof, de goede neigingen. De slang, die staat niet in deze presentatie, maar die geef ik een mondeling mee. De slang staat in het Jonendom voor zeg maar, de personalisatie van de Jeet hara, de verkeerde neigingen. Die het krachtenspel wat in ons plaatsvindt. Hè? En waardoor we soms toch door die bepaalde zwaktes de fout ingaan, wat dus zonde is. En het hebreeuwse woord is get, de hara. De slang is ook in het Jonendom het symbool van onvolwassenheid. En uh, dit is weer een studie op zichzelf, maar in de British staat ook zo vaak het woordje vermaaktheid. Het woordje salon betekent onder andere ook vermaaktheid, maar het wordt ook vaak genoemd in de British Ghadrasha vermaaktheid in Yeshua: vermaaktheid, vermaaktheid. En als je het ziet in dit licht, hè, we hebben zwaktes, hoe kunnen we dan volmaakt zijn? Hoe kunnen we dan volwassen zijn, meer volwassen worden? Want zonde is dus eigenlijk een vorm van onvolwassenheid op een bepaald punt. Elke zwakte is zeg maar, een soort vorm van onvolwassenheid, zo kunt u het zien. Slang staat voor onvolwassenheid. Meteen een tekst uit de Brit Garasha waarin Yeshua HaMashiach zegt, ik heb u kracht gegeven om over slangen en schorpioenen te treden. Echt, er gebeuren zoveel nare dingen in de wereld en dat wordt volgens mij alleen maar donkerder. Maar God heeft een belofte dat de mensen die zich echt aan zijn verbond houden, het grote licht zal zijn. Het donker zal meer zichtbaar worden, maar ook het licht van God zal meer zichtbaar worden. En ik geloof dat wij dat zijn, de mensen die het verbond begrijpen en het proberen te doen. Slangen, dus daarom dit, dit, dit thema van de slang, dat vind ik zo een treffende. Maar Yeshua heeft gezegd, ik heb u macht gegeven. Door zijn korban, Pesach, zijn zondeoffer, en door de transactie die hij in de geestelijke dimensie heeft gedaan, heeft hij ons als het ware die extra bekrachtiging gegeven om dit te doen. Daarom zeg ik ook altijd, wat Yeshua heeft gedaan, zijn twee belangrijke dingen. Het zondeoffer zijn... En ons de autoriteit om wat ik noem geestelijke oorlogsvorm te doen. Want alles begint in die geestelijke dimensie. Yeshua is de Mashiach omdat hij iets in die dimensie veranderde. Wat een uitwerking heeft op de natuurlijke dimensie. Want de natuurlijke dimensie is slechts een kopie van de geestelijke dimensie. Dat is eigenlijk de echte wereld. Daarom is hij de Mashiach. Want alle geesten luisteren naar zijn naam en niet naar een andere naam. We kennen heel veel messiassen, maar die hebben in de natuurlijke wereld dingen proberen te doen. Hè? Ten strijde trekken en hè, dood, dood aan de Romeinen en dat soort kreten. Die hebben niets opgeleverd, want die hebben alleen in de natuurlijke dingen gedaan. Yeshua heeft in de geestelijke mensen iets veranderd. En wij hebben dus door zijn zondeoffer en die autoriteit hebben wij dus de macht gegeven om over slangen en schorpjuhnen te treden. En niets zal ons enig kwaad doen, we moeten het wel toepassen en wel gaan begrijpen. Rashi. Rashi is een, is een bekende rabbijn geweest, Ashkenazische rabbijn. Rashi uh, heeft heel veel commentaar geschreven op, het, uh, op de Torah. En zijn commentaren worden nog steeds uh, nou ja, dagelijks, in ieder geval wekelijks, <laughs> bestudeerd uh, vanwege zijn, zijn invalshoeken, zijn inzichten. Hè? Ik ben het niet met alles eens hè, met die man, maar goed, hè, in de mondelingen leer, want wat hij heeft gezegd is opgetekend in wat de Talmud genoemd wordt. Hè, het boek van de mondelingen leer en de Halakha. Maar er staan wel interessante dingen tussen. Dus Rashi zegt in de Talmud, ja het waren vuurgeslangen. Nou, als je het gedeelte leest praten we over dat de mensen aangevallen werden door vuurige daar lezen we ook overheen. Zeggen we zeggen, oh ja, ze werden aangevallen klaar. Vurige slangen. Ik vind slangen al eng. <laughs> Laat staan als je een vurige slang ziet. Maar dat kun je misschien ook anders zien. Men werd verbrand als het ware, dat zie je ook. Men werd verbrand en daaraan overleden de mensen. Ja, goed. Je hebt verschillende. Vormen van slangenbeet natuurlijk. Slangen hebben verschillende vormen van gif. Hè? Elke slang is anders. En dus dat kun je dus ook zien als vuur. Hè? Dus het had in principe elke type slang kunnen zijn. Met gif in de tanden. Daar zit het gif voornamelijk. Maar Rashi haalt dus aan. Mensen werden verbrand. En een hele mooie. Wat Rashi zei. Hij verbindt het aan de slang uit Berezit. De slang uit Berezit. Hoofdstuk 3. En hij zegt. Laat die slang. Die generatie veroordelen voor het feit dat ze het manna gelasterd hebben. Hè? Dat ze gingen klagen over het manna. En uh, wat hij dus zegt, laat de slang voor wie elk type voedsel hetzelfde smaakt komen en hen bestraffen. Voor wie het manna op miraculeuze wijze verschillende smaken had. Want dat is dus het verhaal zoals het uh, doorgebracht, uh, doorgegeven wordt. Het manna uh, had de smaak zoals die persoon dat wilde. Dus die mensen aten best wel lekker eigenlijk. Dat was echt geen uh, monotoon uh, maaltijd elke dag. God deed wonderen, lieve mensen. God deed wonderen. Het manna had verschillende smaken, ook al was het dezelfde materie. Dus wij geloven, God heeft daar iets bijzonders mee gedaan. Maar die slang uit ziet die veroordeelt dus die generatie die daar nog over te zeuren dus over het eten. En dat is ook weer typisch Joods. We hebben altijd iets, uh, iets, uh, iets met eten te doen. <lacht> en dan gaan we er soms nog over klagen ook. Terwijl God ons de kracht heeft gegeven om voor onszelf te kunnen zorgen. Om te zorgen dat de voedsel op tafel komt. En dan gaan we nog over klagen ook. Nou, de slang die moet stof eten. Nou goed, die eet ook wel andere dingen. <lacht> Sommige slangen kunnen ook mensen eten. Maar goed. Laten we niet te diep op, uh, op het slangencircuitje gaan. <lacht> maar in principe... Laten we het gewoon gaan lezen. Want dat lees je dus in Beresie: dat God zegt, je zult door het stof gaan. Hè? Dus Rashi maakte die connectie met de slang uit Beresie in, in combinatie met de slangen waarmee die mensen in die generatie aangevallen werden. Beresie, Genesis hoofdstuk 3, vanaf vers 12. Toen zeide de mens, Adam, de mannelijke kant van de mens, de vrouw die gij aan mijn zijde gegeven heeft. En toen heb ik gegeten. Eh, vers 13, daarop zeiden de heren God tot de vrouw, wat hebt gij daar gedaan? En de vrouw zeide, de slang heeft mij verleid en toen heb ik gegeten. Vers 14, daarop zeiden de heren tot de slang, opdat je dit gedaan hebt, zijt gij vervloekt onder al het vee en onder al het gedierte des velds. Op uw buik zult gij gaan en stof zult gij eten. Zolang gij leeft. En hier komt het. En ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw. En tussen uw zaad en haar zaad. En dit zal u de kop vermorselen. En gij zult het de hiel vermorselen. Het is een soort uh, een verschil in niveau. En Yeshua zegt, je zult over slangen treden. Ziet u? Ja. Het is zo gaaf. Het is zo fantastisch. Er staat zoveel in. Uh, ja, dus dit hebben we gedeeltelijk gelezen. Verbinding met die slang. Slangen. En ook in het Jonendom staan slangen voor he, de algemene verleidingen die we kunnen hebben in het leven. He. Voor sommigen is dat voedsel. Die kunnen voedsel niet laten staan. Voor de anderen is het roken. Voor de anderen is het uh, temperament. Dat zijn zeg maar de slangen waar wij, waar wij mee moeten dealen. Maar we moeten... De optrappen, want anders vervallen we door de zwakte in get, in de zonde. En dan kunnen we weer door een proces van tejoa gaan. Maar we, we zijn juist bedoeld om van glorie naar glorie te gaan, om sterker te worden. En niet steeds terug te vallen in onvolwassenheid. Onze zwakte moet omgezet worden in kracht, in sterkte. Nog even op die zonde. Nou, ik heb daar al een aantal dingen over gezegd. Hè? De definitie van zonde, wetteloosheid, zonde is dus dood. Een sterfproces. En in dit gedeelte van de tora zie je dat dus ook. Ze zondigden, God bracht een oordeel en mensen stierven. Jeet van hara heb ik al uitgelegd eigenlijk, in slechte inclinaties. En de vuurgeslangen, vuur in het jonendom kan ook staan voor zonde. Vuur wat mensen opbrandt, wat dingen vernietigt, wat dingen wegbrandt. Het goede wegbrandt. En zo zie je al verschillende lagen hè? vanuit dit gedeelte, waardoor het verhaal steeds groter wordt. Het woordje en met waarheid. Want wat doen we eigenlijk als we te doen? Dan moeten we naar God toe. Ik heb iets verkeerds gedaan. Ik heb me weer laten verleiden. Een slangetje is weer binnengekomen. Ik heb me niet opgetreden, maar ik heb het tot me laten praten. In laten praten. Door een proces van te juwa. Wat is dat? Het is eerlijk vertellen wat er aan de hand is, wat er gebeurd is. Maar emmet in dit gedeelte van de Torah betekent ook gewoon de waarheid over jezelf kennen. En de waarheid kennen over wie Hashem is. En over de hele situatie. Ja, menselijkerwijs kunnen we over heel veel dingen klagen, maar over het algemeen, hallo, hij heeft ons uit Egypte geleid. Op een hele miraculeuze wijze, waar zelfs niet-Joodse mensen in de seculiere wereld nog hele mooie films over maken. Vaak zijn die producers niet eens gelovig. We hebben 40 jaar door de woestijnen gewandeld, waarin we voedsel hebben gekregen. Het manna, maar ook vlees. God heeft van ons een natie gemaakt. Hij heeft ons getraind om een leger te zijn. Om onszelf en later ons land te kunnen verdedigen. Hij heeft ons natuurlijk te drinken gegeven. Water uit de rots. Dat zijn we dan ineens vergeten. Hè? Hij zorgt voor ons. Dus de waarheid, de emmet van wie God is. moeten we ook heel goed gaan begrijpen. En als er zonde is, dan valt die emmet even weg. Zonder emmet geen bevrijding van het doodvonnis. Dus in. De in Goekat lees je dus de mensen klaagden, God zette vrij de slangen die er al waren, mensen stierven. Op een gegeven moment kwamen ze erachter, oh, we hebben een foutje gemaakt, help, Mozes. Dan gaat Mosje in voorbeden en dan krijg je dus die koperen slang die voor genezing zorgde. Zonder waarheid, zonder besef van waarheid, wat is er nu werkelijk aan de hand? Introspectie, naar jezelf kijken van, oh, oké, okay. wat is hier nu gebeurd? Kan er geen bevrijding zijn? Nee? Gelukkig zie je hier dus dat de mensen tussen deden, anders hadden we hier misschien allemaal niet meer gezeten. Nou, ik geloof wel dat God wel een gedeelte uh, bewaard had uh, gebleven, maar het volk was wel ernstig uh, ingekompen, denk ik. En misschien alleen Mozes en Mirjam en een paar anderen waren misschien nog overgebleven. Dus waarheid is heel belangrijk. En waarheid is geen uh, statisch geïsoleerd begrip. Waarheid is iets heel groots. Nou, ik heb net al wat schakkeringen opgenomen. waarheid van wie je zelf bent... Wij zijn het uitverkoren volk. Niet-Joodse mensen mogen bij ons, bij ons aansluiten. En samen zijn wij het volk van God. Joden en niet-Joden samen. God is almachtig. Hij zorgt voor ons op miraculeuze wijze. Wij geloven zelf dat God elke dag wonderen doet. Maar vele wonderen nemen we voor lief. Nemen we voor granted. Die nemen we uh, als vanzelfsprekend. Als je gaat kijken naar het woordje Aleph. U heeft het natuurlijk al langer gelezen. <laughs> het woordje Aleph. Het Hebreeuwse woord, sorry, Emmet we lezen van re rechts naar links dan lees je of dan zie je de hebreeuwse letter alef in het midden is uh, uh, de hebreeuwse letter mem de alef dit is de Mem en dit is de taf de alef in het Jodendom staat voor god voor hashem en het is ook de enige letter in het uh, uh, Hebreeuwse alfabet die geen klank van zichzelf heeft. Het is een stille klank. Want waarom? God is aanwezig, maar hij is vaak stil. Hij doet van alles, maar bijna op discrete wijze. Ja, soms heel spectaculair, hè. Als een zee voor je splijt, dat is spectaculair. <laughs> dat is spectaculair. Als er brood uit de hemel komt, dat is spectaculair. Maar vaak doet God dingen discreet. God is onzichtbaar, maar hij is toch zichtbaar in de dingen die hij doet. God. De Mem. De Mem staat voor water. Hè? Een tijdje geleden heb ik gesproken over het mikken. De Mem staat voor water. Het woord voor water in het Hebreeuws maim, begint en eindigt met de Mem. En als je naar die letter kijkt, dan, dan kun je dus ook inbeelden dat het een waterlichaam is, een beekje of, of inderdaad een mikje, een klein wempadje. Uh, de MEM heeft trouwens ook een sluitvariant, waarbij hier dus geen opening zit, maar letterlijk gesloten is. Die ziet er wat vierkantig-achtig uit. Dus de MEM kent twee varianten. Maar de letter MEM staat dus ook inderdaad voor autoriteit en voor overheersing. En de TAF, de laagste letter van het alef betekent merkteken. Hè? Waar kennen we dat nog meer? Hè? We, we geloven dat we in de, de eindtijd leven of Agarit Hayamim zoals we dat zeggen, de einde, de laatste van de dagen. En heel veel mensen spreken over een merkteken, hè, vanuit de Openbaring. En de Openbaring wordt nu niet. Compleet goed begrepen, omdat het met een christelijke bril gezien wordt. Openbaring is echt een Joods boek en zit vol met Joodse synopsische referenties naar andere Bijbelgedeeltes en Joodse literatuur. Dus Openbaring gaat vooral over ons en niet zozeer over andere mensen. Over onszelf en onze, onze eigen gemeenschappen. Maar goed, dat is een andere studie. TAF is een merkteken, een teken of een verzegeling. Dus Emmet, waarheid in zijn meest breedste vorm. De waarheid over ons, over wie we zijn als groep. Onze gemeenschap, over wie God is. Over onze bestemming hier op aarde. Heeft dus te maken dat wij willen leven met God. Hij is de autoriteit en hij heeft ons verzegeld. En met waarheid. En zonder en met komt er dus dood. De mensen in dit, in dit vers, in in, in Gokad, die vergaten dus even... Wie God was en wat God eigenlijk altijd voor ze gedaan had. En het is dus heel bijzonder. Als je dus de alef weghaalt. in het woordje en met. door zonde, door zwakte. Hè, van, uh, we klagen over voedsel terwijl we al, al ruim 39 jaar van voedsel voorzien zijn. we halen God weg. dan staat er met. dood. afsterven. sterfproces. oftewel zonde. En dat is precies wat er gebeurd is. Dat klagen van die mensen zag God en Moshe natuurlijk ook als zonde. God straf ze met dood. Door slangen, maar het had ook op een andere manier gekund. In een ander Torah-gedeelte ging de aarde open en vielen de mensen daarin en dan was het ook gedaan. Als je niet de emmet hebt in de meest brede vorm, dan hou je alleen maar met over. We, hebben, we kennen ook het Hebreeuwse woord Mawet. Dat bestaat ook uit dezelfde letters, alleen daar zit een, de letter waf tussen. Mawet, dat betekent ook dood. Maar met betekent ook sterven, overlijden. Dus zonder God, zonder de emmet, hou, hou je dus dood over. En dat is dus een definitie van, uh, van zonde daarom is de Jova ook nodig, zodat we weer terugkomen naar de Emmet. En dat is leuk. Het Hebreeuws is een geweldig bijzondere taal. Wij geloven dat het Hebreeuws de codex la is, de heilige taal is. Het zit echt... Zo vol van sleutels en inderdaad in sommige gevallen ook hè, numerieke waarden die aansluiten. Wat de Kabbalisten niet bedacht hebben, want dat zit gewoon in onze taal. Hè. De Brilse taal is zo bijzonder. Alle letters hebben een betekenis, alle letters beelden ook iets uit. Het is wel een beetje ontwikkeld hè, door de eeuwen heen. Het, het Braille alfabet zag er uh, 3000 jaar geleden iets anders uit. Maar het is wel enigszins redelijk redelijk qua vorm hetzelfde gebleven. In ieder geval de betekenissen zijn hetzelfde, numerieke waarden zijn hetzelfde. Als je naar dit woord kijkt, het begint met de alef en het eindigt met de taf. De eerste letter van het Hebreeuwse alfabet, de laatste letter van het Hebreeuwse alfabet. Is dat niet mooi? Het woordje emmet, waarheid begint met de eerste letter van het Hebreeuwse alfabet en eindigt met de Taf, de laatste letter van het Hebreeuwse alfabet. En er staat ook geschreven in de Bijbel dat God is de alef en de Taf. Het begin en het einde. Hij is de God die ons verzegelt. Maar als we in zijn Emmet, in zijn waarheid blijven... en iedere keer als we die alef even weg hebben geschoven en er met overblijft... moeten we door een proces van teshuvah, zodat we weer in zijn met zijn... Nou, in de Brit staat er zo'n mooie, mooie tekst over Yeshua zelf. De weg, de waarheid en het leven. Ik kom er zo meteen nog over uh, te spreken. Maar uh, Yeshua wordt genoemd de weg, de waarheid en het leven. Daar lezen mensen ook heel snel overheen. Maar wat wordt er nou eigenlijk mee bedoeld? De weg, de weg waarnaar? Naar de vader. Herstel maken met God, met het verbond. De waarheid, de ennet. Hij is de Mashiach. Hij is door God zo bekrachtigd. Daar staan we ook niet vaak bij. Het is echt een heel bijzonder mens geweest hoor. Die Yeshua en is hij nog steeds. Echt heel bijzonder. Dat God zo bekrachtigt dat wij zeggen. En zelfs bepaalde orthodoxe rabbijnen zeggen. Hij heeft nooit gezondigd. Een perfect mens. Hij was echt heel bijzonder. Dus hij. Oh, hij is degene die dus continu in die emmet gewandeld heeft. De waarheid van wie God is. En zijn verbond. En door die uh, door deze status als het ware kon hij die wonderen doen en kon hij ook de mashiach zijn en hij is het leven want zonder torah zonder de alef is er dood ziet u Dat hebben we hier gezien zonder de alef zonder de alef in het woordje waarheid en met is er met of mawet is er dood dus Yeshua wijst de weg de waarheid en het leven en dat is de Torah. Dat is God de Vader. Want anders heb je dood. Ziet u dat? Dat de Torah gaat zo veel meer op en dan kun je nog dieper gaan, hoor. Maar dit is even om mee te beginnen. Nou, in de parashat... En nog even uitleggen. Ik zeg parashat, hè. Parashat is een typisch safardische uh, uitspraak. Maar het maakt in principe niet uit als je zegt parasha, of, uh, of parasha, of, of parashas, zeggen de jiddische aangelegde mensen met een s op het eind, of parashat. Het is gewoon hetzelfde woord, het Torah-gedeelte. Ik zeg vaak parashat, maar u mag ook parasha zeggen. Nou, In Groekat lees je op een gegeven moment, God zegt, maak een slang en zet die op een paal. En um, je leest dus in, in, in het Hebreeuws lees je dus het woordje nes. En dat, dat is heel interessant. En dit is sowieso om heel veel redenen interessant. Daar gaan we zo meteen nog dieper op in. God zegt: maak een gesneden beeld. Zet een slang op een paal. Laat mensen naar kijken en dan worden ze genezen. De paal is als het ware een banier. Het woordje nes betekent ook banier. Iets wat opgeheven is. Dat is de nes. Nes betekent ook wonder wonder geschieden toen ze daarna keken en ze werden genezen. Maar zeggen onze oude rabbijnen, en in dit geval Rashi, maar heel veel rabbijnen zijn het daarmee eens. Ja, maar is het wel die slang die echt dood gemaakt heeft en weer levend kan maken? Is het nou echt die slang die kan genezen? Nee, dat is alleen maar God de Vader, is Hashem. Dus wat is hier werkelijk aan de hand? Waarom, waarom heeft God deze instructie nou gegeven? Maak een slang op een paal, nes? Het lijkt, het, lijkt, het lijkt heel tegenstrijdig. Wij geloven dat ja, mensen moesten kijken naar die slang. Maar ze deden dat omdat ze Tushuvah deden. Het was onderdeel van het proces van Tushuvah: het goedmaken met God, verbondsherstel. Dus het kijken naar die slang maakt dat ze ook weer omhoog keken naar God. ...die het leven is en de waarheid. En weer herinneren, ja, u heeft ons al die jaren beschermd... ...voor deze slangen, die nu, nu blijkbaar ons, uh, ons pijn doen. U heeft ons al die jaren beschermd, nu u heeft ons uit slavenhuis gebracht. Dus ze keek niet alleen naar die slang, maar ze keek ook omhoog. Dat is wat onze traditie ons leert. Dus, het is, dus die slang was geen uh, afgodsbeeld. Dat is het later wel geworden als je kijkt, als je leest in Twee Koningen. Verbondsherstel, Het besef van ja, u bent de bron van genezing. U heeft ons beschermd. Nog een stukje dieper graven. Je leest dus Nagash is het Hebreeuwse woord voor slang hè? Nagash. En je leest op een gegeven moment dat Moshe maakt een Nagash, een gosset, En hij zet die op de nes. De nagash slang, Nagoshet. Nagoshet is het Hebreeuwse woord voor brons of koper, op de nes. Hij heftte het op waardoor het wonder, het woordje nes betekent dus ook wonder, kon geschieden. Nou, ik zei net van ja, maar er is ook een negatieve kant van. Want als je leest in 2 Koningen 18 vers 4, dan lees je dus dat beeld nog heel veel eeuwen door de familie is gegaan. Laat ik het zo zeggen. Het bestond nog. Laten we het gewoon even gaan lezen. Dit is wel interessant om even op te lezen. Twee koningen. Ik lees vanaf vers 1. In het derde jaar van Hosea, de zoon van Ela, de koning van Israël, werd Hiskia, koning, de zoon van Agas, de koning van Juda. 25 jaar was hij oud toen hij koning werd. En hij regeerde 29 jaar te Jeruzalem. Zijn moeder heette Abi... Uh, zij was een dochter van Zecharia. Hij deed wat recht is in de ogen des heren, geheel zoals zijn vader David gedaan had. En hier komt het vers 4. Hij verwijderde de offerhoogten, verbrijzelde de gewijde stenen en hiel de gewijde palen om. Ook sloeg hij de koperen slangstuk, de Nagash Nagoshet, die Mozes gemaakt had. Omdat tot op die dag de Israëlieten daaraan plachten te offeren. En men noemde haar de goestan. En de goestan is gewoon een samentrekking tussen uh, het woordje slang, nagas en de gozet. He, die twee samen worden de goestan. is een naam die ze bedacht hebben. Samentrekking van die twee woorden. En dan komt er natuurlijk weer een vraag op. Ja, waarom heeft God dat nou gedaan? Maak een soort beeld en kijk daarnaar en dan word je genezen. Heeft hij niet eerder gezegd maak je geen gesneden beeld? Waar gaat dit nou over? Nou, als je dat leest in de tien geboden, maak geen gesneden beelden van alles wat op aarde is, in de hemel, et cetera, et cetera. Maar daar kun je ook weer een andere vraag op stellen van ja, maar wat is er dan een gesneden beeld, hè? We leven zeker in onze tijd leven in een tijd van beelden. Mensen hebben altijd beelden gemaakt. Dit is ook een beeld. De microfoon is ook een beeld. Alles wat we maken zijn beelden. Dus hoe bedoel je beelden? Alles is een beeld. Ja, dit bestaat ook in de geestelijke dimensie. Alles wat we maken is ergens een beeld van wat mensen geproduceerd hebben, of ze hebben een visioen ontvangen. Dat hebben ze uitgewerkt. Maar als je het gaat lezen in de Tien Geboden staat, dan maak je geen gesneden beelden en buig je er niet voor. Want anders zou God tegen wat heet artistieke vrijheid zijn. He, er, er zitten grenzen aan natuurlijk. Want ook als je kijkt naar de tabernakel en naar de tempel. Dat zit ook vol van beelden. Een He, beeld van de engel. En, bedoel, we leven continu in beelden. Dus is God tegen het maken van beelden? Nou, niet per se. Maar er staat, tenminste de nadruk wordt gelegd op. En buig je er niet voor. Doe niet alsof dat je God is. Ga daar niet naar offeren. Dus die slang op die paal was niet bedoeld, om, zodat mensen die Nagustan, zoals ze hem later hebben genoemd, zouden uh, eren. Maar zodat ze inderdaad, zoals u zo mooi zegt, geconfronteerd werden met hun eigen get, hun eigen zwakte. Hè, dat ze die slang hebben toegelaten, eerst in hun gedachten, de Jeetse gara, voordat de echte slang hun, uh, hun greep En daarna dus, zegt onze traditie, ze keken naar die slang en ze keken ook op. En dat was zeg maar, het einde van het proces van Tejova. Dus wat God dus in, in, in, in Grokat zegt, van maken slang op een paal, is dus geen vorm van afgoderij, Want God kan niet tegen zijn eigen wetten ingaan, dat doet hij niet. Dat doet hij niet. Maar, dit is nog steeds, want ik leg het nu eventjes zo uit. <laughs> maar er worden nog steeds vragen over gesteld. Deze vraag valt bij heel veel joden onder Het laatste niveau. Van ja, waarom zou God het nou vragen? Hij had toch ook iets anders kunnen doen? Ja, maar inderdaad, dus, u legde dat heel mooi uit. beseffen waar het vandaan komt, eerst vanuit jezelf en daarna kijken en dan opkijken. Dus God heeft het ingesteld omdat het geen kwaad kon. Later, dat hebben we dus net gelezen, gingen mensen wel zich op die slang focussen. In Goekat is het focus op die slang om het verbond met God te herstellen. Ze keken ernaar en ze, ze, ze maakten het goed met God. In Twee Koningen lees je dat ze het verbond met Tinegoestan wilden maken met die slang. Als je kijkt vanuit de geschiedenis, hè, want we praten over het land Canaan, zoals dat land officieel vroeger heette. dan hadden ze verschillende slangencultussen. Er waren verschillende uh, slangengoden in die Canaanitische. Uh, Heiden cultussen. Dus wellicht dachten ze van, nou weet je, we hebben, we hebben hem nog liggen, wij kunnen het ook. Wat hun kunnen, kunnen wij ook. Bij wijze van spreken. En ze gingen op een gegeven moment die koperen slang niet als een soort herinnering koesteren, maar ze gingen er echt op focussen alsof het datgene was wat hun inderdaad genezing bracht. Dus wat ze deden in Twee Koningen, of in die hele generatie van die tijd, is dus weer de aanleg weghalen uit met en je leeft dus in twee koningen dat die koning dus inderdaad die slang kapot heeft geslagen van een huis afgelopen alleen god eren we, wij hebben een verbond met hem dus waarom nou slang het was een, een object wat een diepere geestelijke betekenis als het ware presenteerde nee? een tastbaar object dat een symbolische voorstelling is van een verheven geestelijke gedachte die het object zelf overstijgt. Het ging om die slang. En God had ook iets anders kunnen kiezen. Hè? De genezing zat niet in die slang. Het zat hem in de gehoorzaamheid. Het zat hem in de wil van de mensen om het goed te maken met God. En nogmaals, ze keken naar die slang en ze keken ook omhoog. En toen was het verbond hersteld. Introspectie. Al deze principes maken deel uit van het proces van tezuvan. Kunnen we nog even wat dieper graven... En dit is iets, ik heb het onder de ras gelegd, geplaatst, want ik geloof dat wij het antwoord hebben in de Brit Maar in joodse kringen plaatsen ze dit in zoot. Het hebreeuwse woord nagash, slang, heeft dezelfde numerieke waarde als het hebreeuwse woord de Dus dan geloven wij, als er uh, een, een parallel is van numerieke waarde tussen woorden, dan heeft het een betekenis, dan heeft het een, een verbindenis. En die andere joden komen er maar niet over uit. Wat het nou is? Maar Yeshua heeft die verbindenis gelegd. Laten we gaan naar Johannes 3. En er was iemand uit de fariseeën. Ik lees het gewoon vanaf vers 1 op. Het gesprek met Nicodemus. En er was iemand uit de fariseeën, wiens naam was Nicodemus, een overste der Joden. Deze kwam desnachts tot hem en zei tot hem, Rabbi... Wij weten dat gij van God gekomen bent als leraar. Want niemand kan die tekenen doen welke gij doet, tenzij God met hem is. Dit is ook de diepgang. maar geloven, je kunt alleen wonderen doen als je in de gerechtigheid bent. Wat is gerechtigheid? Niet alleen zeggen, ik geloof in God. Ook niet eens zeggen, ik geloof in Jezus of bloed. Maar echt leven naar het verbond. Dat is gerechtigheid. Het verbond doen, het Torah doen, dat is dat brengt gerechtigheid. Als je dat niet doet, heb je dus ook niet de autoriteit. Kan God je ook niet gebruiken om wonderen te doen. God doet dat af en toe wel, maar in principe moeten mensen zich aan het verbond houden. Hier, uh, in die generatie, en dat is nog steeds zo uh, in sommige kringen. Er zijn ook joden die hem compleet uh, uh, uh, eigenlijk neerhalen. Maar er zijn ook vandaag de dag joodse rabbijnen die zeggen, ja deze man heeft gewoon echt puur geleefd naar het verbond. Waarom begrijpen die christenen dat niet? Daarom kon hij zulke spectaculaire wonderen doen. En dat zegt Nicodemus hier dus ook. Want niemand kan die tekenen doen welke gij doet, tenzij God met hem is. En Yeshua antwoordde en zei tot hem, voorwaar, voorwaar, ik zeg u, tenzij niemand wedergeboren wordt, kan hij het koninkrijk gods niet zien. Nou laten we nu even uh, een stukje opschuiven naar vers 9, even een stukje overslaan, vers 9, Nicodemus antwoordde. Uh, dat stukje gaat over, hoe gaat het dan, uh, hoe kon je dan in de geest geboren worden? En dan antwoordt Yeshua, uh, of eerst Nicodemus, antwoordde en zeide tot hem, hoe kan dit geschieden? Yeshua antwoordde en zeide tot hem, gij zijt de leraar van Israël en deze dingen verstaat gij niet. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, wij spreken van, van wat wij weten en wij getuigen van wat wij gezien hebben en gij neemt ons getuigenis niet aan. Indien ik uw lieden van het aardse gesproken heb, zonder dat gij gelooft, hoe zult gij geloven wanneer ik u van hemelse, van geestelijke zaken spreek? En niemand is opgevaren naar de hemel, dan die uit de hemel nedergedaald is. De zoon des mensen. Vers 14. En gelijk Mozes, Moshe, de slang in de woestijn verhoogd heeft. Want het was op een paal. Nes, weten nog? Nes betekent verhoging. Gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft. Zo moet ook de zoon des mensen verhoogd worden. Omdat een ieder die gelooft in hem eeuwig leven hebben. Dat is de Nest, dat is het wonderbaarlijke van nes. Het is verhoogd, nes op... verhoogd, maar daarna komt het wonder. Een, een andere betekenis van het woordje nes. En dan de beroemde tekst. Want al zo heeft God die wereld gehad... dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft... omdat ieder die in hem gelooft... niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Dus Yeshua, Yeshua maakt zelf die vergelijking... tussen die slang en hemzelf. Gelijk Mozes, wat er toen is gebeurd in Gokat... He, met die slang, zo moet ik ook verhoogd worden. En christenen zeggen: ze, Jawel, het is hetzelfde. Maar nou, het is niet helemaal hetzelfde. Het is niet, je moet weten hoe je dat moet uitleggen. Yeshua, je kunt het niet één op één op elkaar leggen alsof Yeshua die slang was. He. Want we hebben ook gelezen in de twee koningen dat die koperen slang vernietigd werd. Ja, daar denken mensen dan niet aan. Dus je kunt niet zeggen, Yeshua is de slang, weet je wel. Wat mensen vaak zeggen, hè? het oude is een schaduw van het nieuwe. Niet op die manier. Maar ik ga u een, een, een, een Joods gedachte meegeven. Dus die koperen slang, hè? mensen moesten daar kijken. Maar ze keken ook naar God. Er was verbondsherstel. Yeshua zegt, op dezelfde manier ben ik gekomen. Hij, als Messiaan, gezond des mensen. Zodat mensen zoals ook met die slang naar mij kunnen kijken en ook op kunnen kijken naar de vader en verbondsherstel kan plaatsvinden en er staat er uh, nog even op dat een ieder die gelooft in hem eeuwig leven hebben en met het leven hebben ziet u dat? Dus Jezus zegt niet ik ben exact hetzelfde als die slang, want die koperslang slang is vernietigd. Het ging niet eens om die slang, het was even een teken, een les om vervolgens ook op te kijken om het verbond hersteld te maken dus joshua is gekomen om te focussen op de vader naar de eeuwige en door joshua krijgen mensen ook die extra autoriteit om zich ook aan het verbond te kunnen uh, uh, om zich te kunnen houden om het vol te kunnen houden nu gaan we naar zoot het vierde niveau laatste niveau de geheimzinnige, mysterieuze betekenissen. Want er staat toch wel iets heel bijzonders in het Hebreeuws. Want God zegt tegen Mozes: Ja, maak een vuurgeslang. Zet die op een paal, hè? In het Hebreeuws staat er nagash seraf. Vuurgeslang is nagash haes. Ees is vuur. Dus in het Hebreeuws staat er niet uh, uh, vuurgeslang, maar, maar seraf. Vurgeseraf. Wat is daarmee aan de hand? Geen nagasja-eensvuurgeslang, ha maar nagas saraf. Nou, saraf is enkelvoud van serafim. engelen. Bepaalde type engelen, bezens inderdaad. Als je engelen trouwens bestudeert vanuit de Bijbel, zie je dat ze vaak achtige gedaantes hebben. Dat zijn niet mooie blond haar, blauwe ogen, poppetjes. <laughs> die hebben vaak dierlijke gedaantes. Nee? Ook al, al, We geloven ook... Uh, ...bij de ark he? moesten ze die engelen maken... ...maar die engelen hadden geen menselijk gezicht. Die hebben een dierlijk gezicht. Engelen hebben dierlijke gedaantes. Dat lees je ook in Ezekiel. De vier gajot, de vier dieren. Vier dieren, dat heb je het al. Maar dat zijn ook engelen. God stuurt Nagash seraf. Vertaald als vuurge slangen. Nagash Seraf. Vuurge serafim. Vuurge engelen. Wat is er werkelijk aan de hand? Nou, met deze gedachten. gaan we gewoon gezellig door naar het volgende voorbeeld. <laughs> Zoek er voor uzelf uit hoe vaak uh, Nagash seraf, uh, seraf. Seraf als enkelvoud voorkomt. Dat komt meerdere keren voor in, uh, in de Tanach. En in welke context? En dan zult u dus zien dat dat slang, de slanggedaamte, dat, dat dat dus als het ware is hoe dat wezen eruit ziet. En misschien is dat ook uh, hoe de eerste slang uit Bresid 3 eruit heeft gezien. Maar leest u maar de teksten in de Tanach waar uh, Nagash Seraf in voorkomt. Heel interessant. Dus godsdienst slangen. We hebben al verschillende ideeën gelezen. Maar kan het dus ook zijn dat er tegelijkertijd ook iets geestelijks was? God stuurde ook misschien iets geestelijks, een geest. Misschien was het een geest geweest. He, engelen kun je niet zien met je ogen. Engelen staan in de geestelijke dimensie. He, er zijn waarschijnlijk ook engelen hier aanwezig, maar die zien we niet met onze natuurlijke ogen. Tenzij God je ogen daarvoor opent. Dus kan het zijn dat er ook iets geestelijks, in de geestelijke dimensie iets gebeurd is? Seraf, enkel fout van Serafim, en dat zijn engelen. Hoe vindt u het tot zover? Geweldig! Wat spontaan! Ah. <laughs> nee. Zo kunnen de sparders toepassen. Uh, gaan we naar het volgende voorbeeld uit de Brit Gadesha. Johannes, dan gaan we het gewoon even lezen. Want wat zo interessant is, is dat juist dit voorbeeld altijd aangehaald wordt. Zie je wel, de wet is opgeheven. Maar elke jood die dit verhaal leest, ook al is hij gelovig... Komt tot compleet andere conclusies dan het christendom? Heel interessant, maar laten we het lezen. Hoofdstuk 8: De overspelige vrouw. En zij begaven zich, een ieder naar zijn huis. Maar Yeshua begaf zich naar de olijfberg. En des morgens vroeg was hij weder aanwezig in de tempel. En al het volk kwam tot hem. En hij zette zich neder en leerde hem. En de schriftgeleerden en de fariseeën brachten een vrouw. Op overspel betrapt en zij stelden haar in het midden en zeiden tot hem, meester, deze vrouw is op heterdaad betrapt bij het plegen van overspel. En in de wet van Mozes, in de wet heeft Mozes of Moshe ons bevolen zulke te stenigen. Gij dan, wat zegt gij, wat zeg jij, wat is jouw argument, wat is jouw mening? En dit zeiden zij om hem in verzoeking te brengen, omdat zij iets hadden om hem aan te klagen. Maar Yeshua bukte neder en schreef met de vinger op de grond. Doch toen zij hem bleven vragen, richtte hij zich op hen en zeide tot hen, wie van u zonder zonde is, Web het eerst een stenen haar. En weer bukte hij neder en schreef verder op de grond. Maar toen zij dit hoorden, gingen zij één voor één weg. Te beginnen bij de oudste en zij lieten Yeshua alleen met de vrouw in het midden. En Yeshua richtte zich op en zei tot haar vrouw, waar zijn ze? Heeft niemand u veroordeeld? En zij zeiden, niemand heren. En Yeshua zeiden: ook ik veroordeel u niet. Ga heen en zonder niet meer, want ze had wel wat gedaan. Maar wat is er nu werkelijk aan de hand? Christendom zegt, zie je wel, werd dus opgeheven. Hij laat gewoon zomaar een crimineel gaan. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, Dus we hebben hier een soort rechtszaak. De pachat. Zoals het er staat geschreven, strafbaar feit, overspel. De wetgeving wordt erbij gehaald: hè? het wetboek, de wet van Mozes. Het voorlopig oordeel, doodstraf, steniging We gaan zo meteen de teksten lezen. De vrouw is de gedaagde en de ijzer de sofrim en de prochim, de schriftgeleerde. En er wordt een oordeel gevraagd van Rabijn Yeshua. De persat je leest dus vervolgens wie van u zonder zonde is. We hebben het eerste steen. Hij schrijft wat in het zand. Op een gegeven moment druipen de mensen af. Er blijft niemand meer over. Hij richt zich naar de vrouw. Waar... Wie veroordelt je nog? Niemand. Oké, okay, dan ben je vrij. En daar haalt het dus op. Bij het christendom. Zie je wel, zie je wel? Nee, het verhaal is nog veel rijker dan je denkt. Er zit een heel verhaal aan vast. Remes. Remes is... Um... Dus het niveau van de allegorieën en de symbolische betekenis. Wat ik hier heb opgeschreven, kan in principe ook bij Peshat. Maar veroordeling, wat hier staat, Yeshua vraagt dus heeft niemand u veroordeeld. Veroordeling is zoveel meer dan wat je gewoon zo kan lezen. Daarom heb ik het bij Rembes gezet. Er zit een heel verhaal achter, die veroordeling. Veroordeling. Yeshua zegt, ga heen en zondig niet meer. Goed, dit kun je dus ook onder passat zeggen. Maar deze zin heeft zoveel meer diepgang. En je kunt het inderdaad ook zien als een symbolische, op een symbolische manier zien. Want je kunt niet zomaar iemand vrij laten gaan. Maar er zit een heel verhaal aan vast. Vrijspraak. Is het zo dat in dit geval... Uh, he, wordt die vrouw vrijgesproken? Maar is het zo dat dat symboolstaat wordt opheffen van de wet? He, zo legt Christendom het uit. Is... De vrijspraak van deze vrouw, symbool, remmets voor doe maar wat je wilt. Nee, want hij heeft gezegd zondig niet meer. Ze had wel wat gedaan. Maar waarom veroordeelde Yeshua haar dan niet? Waarom zei hij dus alleen maar ga heen en zondig niet meer? Omdat dit een hele rechtszaak is. Je kunt niet zomaar wat doen. Waarom kon deze vrouw niet veroordeeld worden? Dat is de vraag die we ons moeten stellen en die het christendom zich ook moet stellen. Want dit is niet zomaar een verhaaltje. Hier zit een heel, hele wereld achter. De ras, diepere, het diepere uitpluizen. Het strafbaar feit vaststellen, overspel. Maar ja, kun je in je eentje overspel plegen? Maar nou, in dit geval bedoelden ze samen met iemand. Dus zij heeft overspel gepleegd met de man. Waar is de man? Jullie slepen die vrouw naar voren, maar waar is die man dan? Ze heeft niet in de eentje overspel gepleegd, ja. Laten we het wetboek erbij pakken. Strafbaar feit. In De Warim 18 ga je zo niet echt breken. Nou, we, weet, we waren er niet bij. We weten niet of deze man überhaupt getrouwd was. Maar, vanuit onze traditie, staat nergens heel letterlijk geschreven, weten we dat God gewoon graag wil dat seksualiteit binnen het huwelijk plaatsvindt. En dus uh, geloven wij dat seksualiteit buiten het huwelijk ook een vorm is van overspel. Of je nou wel of niet getrouwd bent met iemand anders. Huh? In Leviticus 20, waar je graag, staat er... Bij overspel moeten de mensen gestenigd worden. Moeten ze allebei gestenigd worden. De man en de vrouw. En de vrouw. Nou, je ziet uh, vervolgens ook een tekst uit Ezekiel. Maar dan is het wetboek. Overspel, daar staat de dood op. Man en vrouw moeten veroordeeld worden. En dan gaan we verder. Dit is dus Interessant. En we waren er nogmaals niet bij, dus we weten ook niet wat hij schreef in het zand. Ik geloof dat hij iets uit de Torah heeft aangehaald. Want hier, hier, dit is die hele crux. Want het is niet alleen maar zo dat je een strafbaar feit moet vaststellen. Er zijn ook getuigen nodig. Getuigen. Zijn er getuigen aanwezig? Nou ja, hun zeggen van wel natuurlijk. Oké, okay, zijn ze betrouwbaar? Was u erbij? Wat is uw relatie met, uh, met, uh, met deze persoon? Wanneer heeft u haar of hem voor het laatst gezien? Wat deed u toen? Wat is uw relatie met deze persoon? En hoe weet u zeker dat, dit dus een, een verkeer, dat, dat er iets verkeerd is gebeurd? Hè? Een, een rechter vanuit de Torah moest echt helemaal, helemaal, helemaal om, om, om zijn kop zeg maar, binnenstebuiten keren... om er zeker van te zijn dat de getuige uh, van iemand die dus beweert dat iemand iets crimineels gedaan heeft... waar de dood op volgt, dat hij echt betrouwbaar is. Ook in andere zaken, maar zeker... In gevallen waar de doodstraf op stond. He? En God heeft die wet ingesteld. Ik wil niet zomaar iemand op zijn blauwe of groene of bruine ogen geloven. Jij zegt dat je getuige bent? Bewijs maar dat je een goede getuige bent. Zijn er geldige getuigenverklaringen? Gaan we naar Devarim 17, vers 6. En deze tekst wordt ook in de buurt herhaald. Op de verklaring van twee of drie getuigen zal de ter dood veroordeelde ter dood gebracht worden. Om de verklaring van één getuige zal hij niet te dood gebracht worden. Dus minstens twee getuigen. Maar dit is dus belangrijk. Zijn het wel betrouwbare getuigen? Gaan we nog dieper in uh, de derage. Uh, in de warium 19. Nou, dan staat het ongeveer hetzelfde. Maar de crux is dus. De rechters moeten hun werk doen. He? Wat ik al zeg. Die, die, die keerde mensen binnenstebuiten buiten om te achterhalen, is dit wel, klopt het wel? Ze zeggen wel, we hebben wat gezien, dan klopt het wel. Want als blijkt dat het een valse aanklacht is, dan hebben we dus geen rechtszaak meer. Dan is het een ongeldige rechtszitting. En dan gaat de persoon inderdaad vrij uit. De, dit verhaal, wat door christendom aangehouden wordt, zie je wel, het gaat alleen om genade. Eigenlijk heeft genade helemaal geen ene een moeder gemaakt. Yeshua past puur alleen de wet toe. Als je per se met alle geweld bijna genade wilt zien in dit verhaal. Geloof ik dat het genade is dat Yeshua de wet toepast. Want volgens mij stonden ze al klaar. Snap je? Bij wijze van spreken. Yeshua past de wet toe. Daarom werd ze vrijgelaten. Want het kan inderdaad zijn dat een van die schriftgeleerden of fariseers wellicht met haar overspel hebben gepleegd. He? En ik dacht laatst nog van ja, misschien is ze wel zwanger geworden of zo en, en, en zijn ze bang dat ze te schande gezet zouden worden. Dus ze wilden heel snel van die vrouw af om hun eigen eer te redden. He? Zoiets zou er gebeurd kunnen zijn. He? We gingen ook naar redenen, maar wellicht hadden een van hun, een of meerdere van hun wel overspel met, met haar gepleegd, wie weet. Een valse aanklacht is, is bijna net zo dodelijk als de doodstraf zelf. He, je mag niemand vals veroordelen. Het staat ook in de tien geboden. Acerf, ga die brood geen vals getuigenis afleggen. God spreekt in juridische taal. Want hij is de rechtvaardige rechter. Getuigen. Ga, blijven we nog even op het getuigenverhaal... De warning 5, vers 20, u zult geen vals nou, heb ik net gezegd: geen valse getuigen spreken. In Nummerie 15, 35 vers 30. Wie een persoon dood, zal te dood gebracht worden door de mond van getuigen. Maar men mag niet getuigen, zodat de persoon zal sterven. Dat is eigenlijk een een, derage, een, een diepgang in wat er staat geschreven. Daarom is die getuigenverklaring zo belangrijk. En dat is wellicht aan zekerheid grenzen waarschijnlijkheid wat hier het geval was. Ze waren zo happig, lijkt wel, om die vrouw te veroordelen. Want er is iets meer aan de hand. En Dat mag niet van de Torah, dat mag niet van God. Als er echt, echt iets verkeerds is gedaan, oké, okay. maar dan moet je het op een rechtvaardige manier oplossen. Je mag niet een foutje wegpoetsen met de dood als gevolg. Dan ben je een moordenaar, ga je zo niet moorden. Nee. ...gij zult niet moorden, lijkt haaks te staan op de doodstraf met steniging, maar dat is niet helemaal zo. Dit is op grond van wetmatigheid, hè, als iemand de doodstraf verdient, dus aanleidingstekens. Moord is dus als je echt probeert om iemand erin te luisteren, zoals we dat vandaag de dag zouden zeggen... ...zodat die persoon uit de weg geruimd wordt. Dat mag niet. Ja, een heel mooi term hè, karaktermoord. Want dat is ook, in, in Joods denken is dat ook net een, een, een vorm van moord... Ja, er staat geschreven, je zou niet doodslaan. Dat legde ik net een aantal uit. Het is iets anders dan de Torah volgen in die tijd dan... en dat iemand dan echt de doodstraf zou verdienen... als men echt het protocol van God volgde. Maar je mag dus niemand uh, veroordelen en ook niet getuigen... zodat iemand even weggewerkt wordt, om het even zo te Ik geloof dat dat enigszins de sfeer is van dit verhaal... maar ik weet het niet zeker. Er zijn meerdere gedachten hierover... Dus we zien inderdaad al dat er al een hoop niet klopt aan deze quasi-rechtzitting. Zijn er getuigen aanwezig? Ja, dat zeggen ze wel, maar dat, kunnen we niet, dat, kon, dat kon toen niet vastgesteld worden. Uh, dit heb ik al aangegeven, als die die in de tien geboden staat, dus je mag niet doden. Maar ik heb er ook bij gezet, je mag niet echt breken, je mag niet stelen, je mag uh, niet beginnen van wat de naaste is. Is er meer aan de hand? Waarschijnlijk is er meer aan de hand. Wat betekent dat? Je mag niet stelen. Dat is niet alleen maar iets afpakken wat van jou is. Maar in dit geval, iemands leven beroven van waarschijnlijk nog een jonge vrouw... Dat is ook de roof van iemands leven, de roof van iemands eer. Ook al heeft ze overspel gepleegd, maar we maken allemaal fouten. Wie zo zonder zonde is, even het eerst een steen. We maken allemaal fouten, maar stelen, dat vond ik een, uh, ook hierbij passen. Wat is het precies waardoor zij zo happig waren om haar uit de weg te ruimen? Zij wilde waarschijnlijk iets van haar roven. Ik ga zo niet begeren van wat er naast is. Er zijn meer gedachten om verder na te denken over wat de er werkelijk nog aan de hand was. Want dit wordt zo vaak, het verhaal wordt zo vaak gelezen, maar er zit een hele wereld achter. Hier was wat meer aan de hand. Gedachten: is zowel de man als de vrouw aanwezig Van je graa. In de Torah, in het wetboek, staat dus dat beide mensen terechtgesteld terecht, uh, moeten worden. Zowel de overspeler als de overspeelster. De het wordt woord Noef en Noefet. Beide. En uh, in de Warim staat wordt het weer herhaald. De warring 22 vers Wanneer een man betrapt wordt. Terwijl hij gemeenschap heeft met een vrouw die gehuwd is. Dan zullen zij beide sterven. De man die met de vrouw gemeenschap gehad heeft. En ook de vrouw. Zo zult u het kwaad uit Israël wegdoen. Beiden moeten terechtgesteld worden. Dus de vraag. Oké. Okay, zijn ze beide aanwezig? Nee. Alleen die vrouw was aanwezig. De strafbaart. Sekila. Hierop stond... Dood door steniging. Steniging is de kila. En op een gegeven moment schrijft hij in het zand. Wat schreef hij in het zand? Ik geloof een gedeelte uit de Torah. Misschien, maar misschien schreef hij de namen op van de mensen die wellicht met haar overspel hadden gepleegd. En die het niet uh, gezegd hadden. Die ermee weg zijn gekomen omdat daar toen geen getuigen bij aanwezig waren. Nee, het zou kunnen. Hij kon van alles, maar in ieder geval datgene wat hij zei en wat hij schreef in het zand... Had ten gevolge dat de mensen op een gegeven moment wegdropen en dat hij alleen met die vrouw was. Ja, en dan is er geen rechtszitting, want er zijn geen gedaagden of, of hè, er zijn geen getuigen. Niemand is er meer aanwezig om te zeggen deze persoon heeft wat gedaan. Dus dan kan er alleen maar vrijspraak komen. Ziet u dat? Samenvatting, strafbaar feit, zijn er getuigen aanwezig, zijn er betrouwbare getuigen, geldige getuigen, is er geen sprake van moord? Zuchtigheid. Wat ik net uitlegde, inderdaad, je mag niet iemand veroordelen, zodat iemand uit de weg wordt geruimd. Daar is God tegen. Er is een clausule in de Torah die dit tegengaat. Dat mag niet. Dat mag niet. Is er geen sprake van een poging om iemands goede naam of reputatie of eer te stelen? Hè? Je mag niet stelen. Je mag niet stelen. Wat wordt er gestolen? Is zowel de man als de vrouw aanwezig? Nee. Dus uitspraken, ze moeten vrijgesproken worden. Ga heen en zondig niet meer. Ook in dit zinnetje. Zie je weer dat hij de wet toepast. Dit heeft helemaal niks met genade te maken. <laughs> ga heen en zondag niet meer. Want de volgende keer zorgen ze ervoor dat ze alles op de juiste manier doen. En dan word je wel gestenigd. Want ik geloof dat in de tijd van Yeshua, hij ook meerdere executies heeft meegemaakt. Misschien ook heeft meegedaan omdat er nu eenmaal de wet is. Dat denkt niemand aan, maar dat, dat gebeurde gewoon in die tijd nog. Dus hij waarschuwt haar zondag niet meer. Want de volgende, tijd, volgende keer ga je er wel aan. Maar nu moest ze wel vrijgesproken worden. Want het was een ongeldige richtstukking, geen getuigen, die man was er niet aanwezig. Dan haalt het op. Zie je, dit is geen verhaal over hoe geweldig genade is, maar juist over het toepassen van de wet. En omdat hij hier meester in was, konden ze ook niets tegen hem doen. Want ze zagen, hij heeft echt verstand van zaken. Dus zowel die vrouw gaat vrij uit en Joshua gaat ook zeg maar, vrij uit. Ze konden Joshua niet erin luizen het laatste niveau, is zoot. Het niveau van de mysterieuze mystieke betekenis. Het niveau van de diepere openbaringen. In parashat of parjah softim staan de bekende woorden tzedek, tzedek, tirdof. Gerechtigheid, gerechtigheid zul je najagen. Het gaat dus over een soort van rechtszitting. God zegt, ja gerechtigheid na, dit is het wetboek. De mensen die daadwerkelijk zijn aangesteld als rechter, moeten zich hier nauw aan houden. Maar het tzedek tiwetof, het is een verdubbeling, hè? gerechtigheid, gerechtigheid zul je najagen. Er zijn heel veel gedachten over die verdubbeling. En één gedachte is, wees ook rechtvaardig op de manier waarop je gerechtigheid wenst uit te oefenen. En zoals deze mensen met die vrouw omgingen, was geen gerechtigheid viel niet onder het zegt, misschien schreef hij dit wel in het zand. Zo, dus nu hebben we paarders toegepast op twee gedeeltes uit de Bijbel. En u kunt hetzelfde doen. Ik moedig u allemaal aan om dat te doen. Nog even terugkomen op die vrouw inderdaad, van ja, en nu dan? Ja, dat is interessant, hè? Want we leven ook in een andere tijd, in een andere cultuur. Ook in Israël worden mensen niet meer gestenigd, hè? Dus hoe zit dat dan? En dat is dus ook waarom mensen denken, oh het is allemaal opgeheven. Nee, nee. Het gebeurt op een andere manier. Als je het niet toepast, dan gaat het niet van kracht. Je moet wel toepassen wat je zomaar gedaan heeft. En wat u zegt klopt wel, maar dat betekent dus per se, ook per definitie, ook dat de wet dus wel degelijk actief is. Want anders had hij dat ook niet hoeven doen, toch? Want nergens in de Brit Gadda'sja staat dat hij alles heeft opgeheven. Hij heeft het Volbracht. Hij heeft het vervuld, ook voor ons als voorbeeld, om het ook te vervullen. Maar even terug op die vrouw, wat ze zegt van, en hoe ziet het er nu dan uit? Steenigen we mensen? Moeten we mensen weer gaan stenigen. Nou, ik hoop het niet. Want ik kan mezelf ook, ook niet voorstellen dat ik letterlijk een steen naar iemand zou moeten gooien. Maar de wetten bestaan nog steeds. Ze zijn nog steeds van kracht en het gebeurt nog steeds. Hoe dan? God doet het zelf. Ik heb een keer een een verhaal gehoord en iedere keer als ik het vertel krijg ik zelf een beetje de herinnering over het lijf. Maar het is een heel mooi voorbeeld over hoe de wet echt nog steeds bestaat. Ik heb eigenlijk twee voorbeelden. Eentje is van uh, blijkbaar een hele bekende Israëlische autocoureur. Die, uh, ik, ik weet niet zeker of het nou ook om een seksuele zonde ging of om iets anders. Maar in ieder geval, hij had gesprekken met een rabbiende over van joh, nu moet je echt serieus proberen om die zonde niet te doen. Houd ermee op! houd ermee op. op! Nou, hij bleef daarmee doorgaan, deze man is overleden tijdens een van zijn racecircuits, is tegen een stenen muur aangeklapt, opslag dood. Hij heeft de doodstraf gekregen, zonder dat iemand hem letterlijk heeft gestenigd. Dus er werd ook gezegd door de rabbijnen, God heeft het zelf gedaan. Omdat hij niet serieus genoeg was. Kijk, het is nog iets, hè, we hebben allemaal zwaktes, en hè, soms uh, strumbelen we met exact dezelfde zwakte, maar als we, wat belangrijk is voor Hashem is dat we in ieder geval ons best doen... om het niet meer te doen, om verder te gaan en niet meer terug te vallen. Deze man weigerde. En weet je, voor rebellie is er geen zondeoffer. Zelfs het bloed van Yeshua kan daar niet uh, van toepassing op zijn. God heeft het zelf gedaan. En ik denk ook oh, een zeker overspel. En dit is sowieso een thema wat mij zeer naar het hart gaat, omdat ik al... Uh, Zo'n hart heb voor mijn eigen generatie, de jonge mensen. Ik ben boven de 30 en onder de 40. <lacht> waarin uh, <lacht> waarin seksualiteit de verkeerde manier, hè, overspel, de norm lijkt te zijn. En uh, puurheid en zuiverheid, integriteit zoals God het bedoeld heeft, eigenlijk belachelijk wordt gemaakt. En het wordt ook onvoldoende in gemeenschappen onderwezen en bemoedigd van hou jezelf gewoon puur voor het huwelijk. Nou ik ben dus boven de 30 en onder nog nooit getrouwd en het lukt mij ook om puur te blijven. He, soms is het lastig, he, want iedereen heeft lichamelijke passies, maar God helpt mij om het te onderdrukken en het lukt gewoon en ik ga hopelijk heel snel dit ervoor <laughs> ga ik gewoon uh, als maagd het huwelijk in en dat mag gewoon dit onderwerp staat mij zeer naar het hart want we hebben nu hele generaties die maar lekker raak doet en ziek wordt en er zijn ziektes ik ben geen arts dus ik ken al die termen niet maar er zijn ziektes die als het ware zich ontwikkelen als stenen steentjes in het lichaam is dit misschien ook een manier waarop God mensen steenigt. De wet is nog steeds van kracht. Maar dit is, dit is inderdaad een zoot, een, een, een geheimenis, wat ik ook niet helemaal begrijp. Want God geneest mensen niet altijd van ziektes. Hè? Er zijn mensen die gewoon een hele leven lang met zo'n stenen ziektes rond blijven lopen. Terwijl ze wel vergeven zijn. Ik ken iemand die heeft erop zeg maar op seksueel gebied. En ja, haar lichaam is echt een beetje aan het uitbrussen. Die is, is een krachtig gelovige vrouw. Ik noem haar een Messiaanse christen. Hè. Ze gaat ook naar een Messiaanse gemeente in haar woonplaats. Maar ze is wel nog steeds heel ziek. Ze heeft wel vergeving ontvangen. Maar ja, dus dit zijn inderdaad thema's. Daar komen we niet helemaal uit waarom God dat dan niet helemaal weghaalt. Hè. Maar vergeving is inderdaad altijd. En ja, waarom God bij de ene een groot wonder doet... waardoor die persoon compleet gezond is... en een ander moet nog steeds ziek rondlopen... terwijl die persoon ook genezen is. Ja, daar heb ik geen antwoorden voor. Maar in ieder geval twee voorbeelden van onze huidige tijden, waarin blijkt dat de wet van God nog steeds, zijn wetboek nog steeds van kracht is. En alle straffen hebben nog steeds een presentatie, maar op een andere manier dan we denken. Nou, tot zover.